We zijn van psalm 25, een dag van het vierde zangwerk. Zeren goedheid kent geen paal, God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing, hen die dwalen, brengen in het recht voor. Hij zal leiden, zachtgemoet, in het effen recht des heren. Wie een nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wij noemen psalm 25, een dag van het vierde zangwerk. Die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen. Die mij lief hebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbadag dat gij die neid. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des heren uw schot. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw voeten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is. En hij rust ten zevende de dagen. Daarom zegende de Heere den zaterdag en heiligde denzelfde. Heer, uw vader en uw moeder. opdat dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erg breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Jij zult niet begeren, u dus een huis. Jij zult niet begeren, u is vrouw, Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaag. Nog zijn hulp. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw is naasten is. Vervolgens vragen wij u de wijde aandacht voor dat gedeelte het zeer woord, terwijl ik de opgetekend kunt vinden. Jona en daarvan het eerste hoogte. Wij noemen u Jona 1. E. En het woord des Heren geschieden tot Jona, de zoon van Imitai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Ninive en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus, van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jaboe en vond een schip gaande naar Tarsus. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde. Om met hem te gaan naar Tassis, van het aangezicht des eerst. Maar de Heer wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een geluk tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in zee. Om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jonah was nedergegaan aan de zijden van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem Wat is u, gij slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken en dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezegd Kom en laat ons loten werpen omdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Al zo wierpen zij lood en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hem: Ik ben een Hebraeuw en ik vrees de Heere, den God des hemels. ...die de zee in het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees... ...en zeiden tot hen... ...wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten... ...dat hij van de zee een aangezicht vloog, ...want hij had het hen te kennen gegeven. Boot zeiden zij tot hen... ...wat zullen wij doen... ...opdat de zee stil wordt van ons? Want de zee werd hoe langer... ...hoe onstuimiger. En hij zeiden tot hen... Neem mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van Uliden. Want ik weet dat deze grote storm Uliden om en wil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip beter te brengen aan het droog. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heer en zeiden, och Heer, laat ons toch niet vergaan om deze man zien en leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, heren, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Die spreesde de mannen den heren met grote vrezen. En zij slachten meer heren en beloofden geloof. De heren nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis drie dagen en drie nachten. Onze hulpen zijn in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God den Vader. En van Jezus Christus, den Heer. Door den Heilige Geest. Amen. Wij verzoeken u te zingen Psalm 33, versen 4, 5 en 6. Psalm 33, versen 4. 5 en 6. Hij doet de grote water zwellen, samen vergaderen tot een hoop Naar de diepe afgrond snel, dat zij beperkt zijn in geloof. Laat aldaar hem vrezen, die als opperwezen het al heeft voortgebracht. Laat de wereld schrik, laat ze al ogenblikken sidderen voor zijn macht. Vier, vijf en zes, zo'n drie en dertig. Nee, is er een De ene zond op de naam. En Jona moest gaan prediken. Dat was een zware opdracht. Als je naar veel volk van God toe mag, met een opdracht om te prediken, en je hebt daar veel zuchters onder, dan zou je zeggen: Ik heb afnemers, ik kan kwijt. Maar Jona moest naar Nineveh. En of daar ook nog zaad zaten. Ik weet niet. Gods woord zegt er niets van. Maar wel vreselijke zondaars. Dus dan heb je niet zo'n blijde boodschap. Maar eerder een bestraffende boodschap te zijn. En Jona dacht. Als de Heer nou die predikingen zegt, en ik laat het oordeel niet komen wat ze aangezegd hebben, dan zegt die Jona, die weet er toch ook niks van. Heb ons het oordeel gekomen en komt niet. Daarom dacht Jona: Ik ga niet. Ik neem de vlucht. En in plaats van naar Nineveh ging die naar Tarsus, De geboorteplaats van de apostel Paulus. De niet -om -stap de stad in En vluchtte in niet naartoe. Was dat nou ook een knecht van God? Ja, daar geloof ik vast. Maar... Hij was ook in zijn hartkrachten, zijn val in adam wegloper en doorbrengen. En dat komt nou precies bij Jonah openbaar. Hij dacht, als dat oordeel niet doorgaat, wat ik ze aankondig, ja dan zei hij, Jonah, dat is me ook een predikus. Die zegt dat we omkomen en, en we zijn er nog, komt niet uit laatste van Jonas boek. Ik wist het wel dat genadig, langmoedig en goede God waard. Daarom zegt hij, kwam ik het voor. En daarom probeert niet God voor te blijven. Om er niet te gaan. Dat moest hij. Het <lacht> niet. Als God een opdracht geeft, dan moet hij uitgevoerd worden. Als je de eerste keer niet wil, dan zorgt God wel dat je de tweede of de derde keer wel gewillig hebt. Want die werkt net zolang dat Jonah zich opmaakt. Niet om te vluchten, maar om die plaats te bezoeken waar God hem hebben wil. Jonah was toch een prediker van God geroepen. Daarom gaf God het niet op. Hij moest zijn boodschap volbrengen. En dan moet je maar naar kijken. Als de mensen zeggen dat ze moeten gaan preken. En ze beginnen zelf. Dan moet er maar niks van lopen. En als ze moeten gaan preken en ze willen niet. Dan zorgt God wel dat ze er toch op komen. Dwingt hij ze dan. Nee, maar dan brengen ze wel in zulke omstandigheden dat ze toch moeten. Dat ze niet meer weg kunnen. Jonah ging voorlopig nog niet naar Nineveh. Hij ging op de vlucht. En voor die vlucht van Jonah nu, vraag ik vanmorgen de aandacht wordt beschreven in Jonah 1, vers 3 tot 5. Maar Jonah maakte zich op om te vluchten naar Tarsus van het aangezicht des Heer En hij kwam af te Jaco en vond een schip, gaande naar Tarsus, en gaf de vracht daarvan, ging neder in hetzelfde, om met hun lieden te gaan naar Tarsus, van het aangezicht des Heer. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zee en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jonah was nedergegaan aan de zijde van het schip, en lag neder. en was met een diepe slaap bevangen. Tot zover. Zie daar de vlucht van Jonah als beschreven. We wilden ten eerste nu wijzen. Op de dwaasheid van Gods knecht. Ten tweede, bepalen bij de storm op de zee. Ten derde, bij de vreesig van de zeelieden. En ten derde, bij, vierde, bij de slapende prediker. Wonderlijk zijn de tegenstellingen in deze vers. Ik heb u straks reeds gezegd dat ik geloof dat hij een echte prediker was, want God gaf me een opdracht. En zonder opdracht van boven moet je maar niet gaan preken. Dan kun je wat praten en massa's volk krijgen en toch krijg je daar geen opdracht mee. Dan heb je eigenlijk geen boodschap, omdat God je geen opdracht en geen boodschap gegeven. En die zijn er wat in onze dagen. Die gaan preken omdat de kerk ze willen hebben. Maar zo was bij Jona niet. En ze zijn ook zo gehoorzaam voor de kerk. Ze willen alles doen, want anders raken ze de baan kwijt. En Jona was een echte prediker. En die deed nou net andersom, die was ongehoorzaam. Jonah dacht. Blijkt uit de volgende hoofdstukken. Als ik ga preken. En die Ninevieten die bekeren zich tot God. Uitwendig dan nog maar. Want daar ging het over. Dan staat Jona voor een leugenaar. Dan komt het niet uit. Hij moest zeggen. Nog veertig dagen. Dan is het gebeurd. Daarom dacht Jona: Dat kan ik beter maar voorkomen. Er in plaats dat hij naar Nineveh gaat, staat maar Jonah, maakte zich op om te vluchten naar daar. Hij neemt de vlucht. Hij wil niet in zijn schande openbaar komen, dat vreest hij. En daarom dacht hij zijn heil maar te vinden in de vlucht. Maar Jonah wist toch wel dat hij God niet ontlopen kon. Dat ja, zal wel. En toch, hij probeert het. Kunt wel zien, al wat je weet is nog geen geloof. Als je het geloofd had, dan was je gegaan zoals God hem wilde. Maar die wetenschap, ook niet eens geloof, hoor. Die baat je niet. Jonah heeft genade nodig om de opdracht door God hem gegeven uit te voeren. De tweede keer doet hij dat ook. Maar de eerste keer zoekt hij zijn heil in de vlucht. En hij vluchtte naar Tarsus. Dat is een bekende naam. Polus zegt zich verantwoordende: Ik ben een burger van Tarsus. Een niet onvermaarde stad in Cilicië. Kijk, daar gaat Jonah nou naartoe. En hij vertrekt, lezen we. Hij kwam af te Javo en vond de schip gaande taart. Javo, waar ligt dat nou weer? Nooit van gehoord, kinderen van Javo? Dat is nou dezelfde plaats als Java. Waar die heerlijke Jaffa-appelen vandaan komt. Het is dezelfde plaats. En als Peter is daar logeert, dan wordt er weer een andere naam gebruikt. Dan noemden ze die plaats Joppe. Dat is ook dezelfde. Dan zal het wel een beetje duidelijker worden, denk ik, waar vandaan hij afvoert. Van Joppe is. Of Jafel of Jafel. Daar ging hij in het schip. En hij voer niet naar Nineveh. Daar moest hij niks van hebben. Maar hij ging naar Tarsus waar Paulus geboren was. schijnt ook een zeehaven geweest te zijn. En als Jona in het schip gegaan is. Dan gaf hij de vracht daarvan. En ging neder in hetzelfde. He, om met hun lieden te gaan op Tarsus. Van het aangezicht des Heer. Stad erbij. Niet naar het aangezicht des Heer hoor. Daar de mens niet op aan. Maar om te gaan van het aangezicht des Heer. Dus wat doet, doet Jona? Hij vlucht van God af. Hoe kan dat nou? Mens met genade. Een profeet die God een opdracht geeft. Die zal toch zeker wel Gods aangezicht zoeken. En Jonah vlug. Van de Heer af. Net precies tegen het genade Wij zouden zeggen. Maar zo'n preker kan ik niet gebruiken. Ik zou de vaste gemeente zeggen. Als de kerken je opdracht gaven daar naartoe te prikken. Je ging net andersom doen. Dan zei die, die kunnen we niet gebruiken. En de Heer wilde hem wel gebruiken. Hij wilde openbaar doen komen. De dwaasheid van zijn knecht. Hij was vast en zeker een mens met genade. Als ik lees in het tweede hoofdstuk. Dat hij in het ingewand van de vis was, dan hij toch niet verruimde. Hè? Dan kreeg hij een bedvertrek. En mijn gebed kwam tot God in de hemel. Ik zei dit, Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Dan nog hoorde het de stem en het spreken. Je had nog niet zo'n klein geloof. Als je het ingewand van de vis zit en je gelooft nog God die je gebed verhoort. en niet zo'n klein geloof. Ondanks dat geloof komt toch de ondeugendheid van Jona eruit. Het was allemaal geen genade wat hij had. Als je daar enkele procenten van hebt, dan neemt hij nog het meeste van je eigen. En daar komt Jona hier uit. Als Jona opgeslokt werd door de vis die God beschikt had, dan was het Jona. En als je eruit komt, is het nog Jona. Toen was hij nog vuiler toen hij eruit kwam. Welke dwaasheid openbaart Jo. En wat komt het openbaar. Dat hij een gevallen mens was in adem. Ondanks zijn opdracht. Ondanks zijn genade. Hij zocht zijn heil in de vlucht. Hij had er zichzelf niet voor over. Hij vertrouwde de heer niet aan. Hij dacht, als God die niet een viken tot vernedering brengt en hij stelt de straf uit, dan zeggen ze, die jona die het gepreekt, maar komt niet uit. Ik wist wel, daarom kwam ik het voor. Maar is toch een mens, van God afvluchtig, precies een avond, Adam was gevallen en hij zegt, ik hoorde u staan wandelende in den hof, en ik vrees dus, daarom verborg ik mij, bij de heren, nee, achter de bomen, en bedekte zich met vijgenbladen. wat ligt erachter, dat je daarmee, nou ziet God er niks van, nou kan hij ons niet vinden, kinderen, dat gebeurt ook wel hè, als je iets gedaan hebt dat je niet doen mag, en vader of moeder komen je in en je wordt ter verantwoording geroepen, dan kruip je weg. Hè? Ik denk dat ze dat allemaal wel weten. En kruipen ze weg ergens en denken ze, dan kunnen ze me niet vinden. Dat denk je maar. Adam dacht ook dat God hem niet vinden kon. En Jonah gaat op de vlucht alsof God hem daar niet achterhalen kan. En zoals nou Adam en Jonah deden doen wij toch. Wij dan bedoel ik alle mensen Op de vlucht. voor vluchtig. Niet in de gevangenis, Niet in de banden. Maar op vrije voeten. Dat is de heel opzet van de mens. En als je het maar een beetje benauwd krijgt. Door overtuiging en consentie. Dan zoekt hij zo'n heel dadelijk in de vlucht. Niet in een toevlucht. Nee, in de vlucht zoekt hij zijn heil. Buiten God. Dat is me toch wat, zegt hij. Zo benauwd leven. Ik moet zien dat ik een beetje uit die benauwde omstandigheden uitkomt. Wat heet? Jozef moest er ook uit toen hij in de gevangenis zat. Maar zegt hij dat ik hier uitkom. Dan zoekt hij een uitvlucht. En als het nou zwaar wordt in je binnenste, denk aan Saulus van Tarsus. En God geeft Ook, zie hij beter. Die zocht een toevlucht. Dat is geen uitvlucht, maar die zocht een toevlucht. en krijg je God nodig. Jonah gaat op de vlucht. En dan staat er duidelijk bij van het aangezicht des Heer. Dus hij liep van God weg. En in de gelijkenis van de verloren zoon, in Lucas 15, daar staat precies zo. Gelijkenis door de Heer Jezus voorbestaan. In die zoon, daar kun je eigen beeld zien. Die vroeg om de erfenis, dat deel des goeds dat mij toekomt, zegt. En wat deed hij toen? Ging hij van zijn vader weg, naar een vreemd land en hij bracht er al zijn goederen door. en waar kwam hij terecht? bij die beesten die veel in de, in de buurt hier gehouden worden om de zwijnen te hoeden en hij begeerde van een draf te eten en niemand gaf het. en hij had het zo berg want er staat hoeveel huurlingen mijn vaders hebben het beter best. En ik verga van een honger. Weglopen, daar valt nooit mee kinderen. Je kunt wel denken, als ik van huis wegloop, dan heb ik het veel beter dan thuis. Want dan mag ik niet veel of nog erger, ik mag niks. Denken ze ook wel eens. Ze dus niks mag het doen. En dan lopen ze weg. En dan loopt het soms zo moeilijk dat ze zeggen Was ik nou maar thuis. Maar dan moet je eerst opgevangen worden. Die verloren zoon die werd ook opgevangen. Hij kwam tot zichzelf. En toen kwam hij terug. En Jonah wordt ook opgevangen. Want God beschikt een grote storm op de zee. En ze gooien hem overboord in het water. En God beschikt een vis en die vangt hem op. Maar dat zijn benauwde wegen. Uitvluchten brengen altijd benauwdheid. De ware toevlucht, dat geeft opening aan de troon der genade. Maar dat laatste is echt Gods werk. Want een toevlucht, daar kun je niet in komen. Tenzij de toevlucht eerst geopend wordt. Denk maar aan Psalm 46. Is een toevlucht voor de zijn. Dat is daar geen uitvlucht. Die krijg je bij God niet. Een toevlucht voor de zijn. En sterk als ze door droefheid kwijt. Maar niet als ze weglopen. De dwaasheid van Jona komt wel openbaar. Wij zouden zeggen: hoe bestaat dat? Een mens met genade, een opdracht om te prediken. Het woord is Heer. hè? He? Terwijl hij de bevestiging dat hij geroep voor het necht was. Het was niet zijn eigen woord, ook niet van de kerk opgedragen, God had hem dat woord opgedragen. Wat zo lees je er duidelijk in? Het geschiedde tot de Jona, de zoon van Amiti, zegt hem, maakt u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liever boosheid is opgekomen voor mijn aangezicht, dat zijn woorden. Jonah moest wel blij geweest zijn met die opdracht. Tegenwoordig zou zijn, kwam ook een opdracht van God had. Maar Jonah was er helemaal niet blij mee. Jonah zat te rekenen, als het nou zo en zo is gaat, ja dan staat Jonah voor een dwaas. En daarin begint hij de grootste dwaasheid. Hij meende zijn eigen te moeten redden. En daarom zocht hij zijn heil in de vlucht. Dat dacht Adem ook toen hij gevallen was. Hij meende, nou kon God hem niet meer redden. er was het maar beste weg te kruipen achter de bomen en zich te bedekken met vijgenbladen. En u kun je zien, zo gaat het nog bij mensen. Die beleid zijn schuld wel. Maar hij neemt hem niet over. Tegenwoordig zegt ze. Eerst moet je schuldenaar worden. En dan komt een Heer. Maar zo is het bij mij nooit gegaan. Want je zal het wel 80 jaar volhouden. Met je beleidnis van je schuld. Maar dan ben je nog geen schuldenaar. Maar als God komt dan word je schuldenaar. Dat is anders. Als je mensen genade komt, val je voor God in de schuld. Eerder nooit. Al zou je van de overtuigingen en consentieschuld tegen de muur opvliegen. Dan kan je het nog niet aanvaarden. Dan ga je nog terug Om God te ontlopen. Totdat de Heer komt. En die grijpt in. Dan kun je niet meer weg. Jonas zijn dwaasheid komt uit. En ik kwam te jaagvol en vond een schip. Gaan we naar Tarsus. Ze gaf de vrachten van Geen neder in hetzelfde om met een liever te gaan naar Tarsus. Van het aangezicht des Heer. Ziezo zo dacht Jonah. Ik ben van mijn opdracht af. Dat dacht hij. Daarin openbaart in openbaar net zijn dwaasheid. Hij zag nog liever dat heel Nineveh onderging. Als dat hij teleurgesteld uitkwam dus niet vragen wat er in het hart van de mens zit. Die praat over Gods eer. En heeft zijn eigen op het oog. Zolang als God hem er niet buiten laat vallen. Dat is nou nodig zo je eigen te kennen. Dat je eigen leert kennen. Dat je nou nooit God meer op het oog kan hebben. En zij dat je er buiten ligt. Dat krijg je pas nodig. En toch, hoewel Jonah in zijn opdracht verkeerd uit te voeren, geen oog voor Gods had, Toch verloor die God van Jonah hem niet uit het oog. Kinderen kunnen ook wel eens denken als vader en moeder ze niet meer zien. Of dat ze zelf niet meer zien. Nou kijk eens ook niet meer namelijk. Het is niet waar hoor. Denk niet dat vader en moeder je gauw vergeten. Kinderen, gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. En zou een vrouw haar kind kunnen vergeten dat ze zich niet ontfermen over de zoon naar school? Dus dat wil zeggen dat het haast niet mogelijk is. Zelfs niet al zijn ze buitenshuis. Dan denk je er nog wel aan. Al zijn ze huwd en al wonen ze in het buitenland. Dan denk je er nog wel aan. En dan kun je er niks meer aan doen. Toch denk je eraan. Zou dan God zijn kinderen vergeten. Zouden dus ze dan altijd de ganken laten gaan. Zonder dat de Heer ze tegenkomt. We zien het hier bij Jona wel. God hield hem in de gaten waar Jona naartoe wou. En dan lees ik ervan. Maar, en daar heb je de tegenstelling, dus hetgeen wat Jonah doet, en dan gaat Jonah hier zelf over om te beschrijven. Maar de heren wierp een grote wind op de zee. Zie wel, God komt Jonah tegen om op te vangen. Het hielp hem niks, al nou vlucht hij naar het andere eind van de wereld. Hadden nog iets gewacht. Deden ook wel eens mensen soms die gaan emigreren. Zeggen: Ik ben hier zat, ik heb dit, ik heb dat, ik ga naar Amerika, ga naar Canada, ga naar Australië, dan ben ik er af van al die narigheid. Ja, maar dan rij je met de God te doen. En als je je daar ook niet zegent, dan wil je het nog niet. Want God geeft zijn volk wel eens te geloven dat het zonder God nergens gaat. Zonder geluk, zegt het spreekwoord, vaak niemand wel. Maar ik zou zeggen, zonder de zegen is het allemaal mis. Al was je groot grondbezitter. Dan ben je soms nog eerder verliet als een werkman. En zo ging het ook Jonah. Hij moest een keertje... Op de knieën voor God terecht komt. We lezen er dan ook van. Heren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee. En als het op het land stormt. Dan is het al heel wat. Dat kost soms ramen, deuren, vensters, dakpannen, bomen. Vruchten van de bomen. Met één moment zou wat alles kunnen vernietigen. En op zee is het niet minder erg hoor. Dan vallen er wel geen vruchten van de bomen. Maar, dan komen de golven over je schep. En je lijf komt in gedrang. kom je levensgevaar. Dat zie ik hier bij Jonah. Grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee. Zodat het schep dacht te breken. En als je scheepje breekt in volle zee. In de storm, wat zou er dan van Jona terecht komen als God er niet zijn eigen niet mee bemoeide? We zouden zeggen, die Jona die zou wel wakker gelegen hebben. Maar het was niet waar hoor, hij sliep. Maar daar begrijp ik niks van zeggen de mensen. Een knecht van God met een opdracht, die uit de weg des Heeren is en dan nog... Slapen, hoe kan dat nou toch? Je ziet het dat het kan. Daarin openbaart hij als je enkele procenten genade had dat ik het meeste van Jonah had. En daarom hij weigert de opdracht uit te voeren zoals God het gegeven heeft. En dat mij niet gelukkig. Jonah gaf het nog zo gauw niet op. Maar God geeft het ook niet op. Want als hij een mens op zijn plaats wil hebben. Waar God hem hebben wil. Dan brengt hij er. Dat helpt je niks. Al de tegenstand. En dan worstel je. En de scheepslieden die roeien. Om het schepje boven water te houden. Gooi je het scheepsgereedschap. De tarwe gooien ze er ook nog uit. Om boven water te blijven. Het hield allemaal niks. Er moest een ander overboord. De scheepslieden moesten niet overboord. Dat voedsel moest niet overboord. En al de scheepsbenodigingen die moesten ook niet overboord. Die gooiden ze er eerst En wie moest er overboord? Jonah. Maar daar wisten ze nog niet. Daarom kun je zo zien. Dat de Heer Jonah tegenkomt in zijn vlucht. Net zolang. Tot Jona een toevlucht zo. Zolang kwam God niet tegen. Want hij moest toch naar Nineveh toe. Een wegloper die brengt God weer op zijn plaats. Zeg niet van alle, Maar die God een opdracht geeft. En hij wil hem niet uitvoeren. Dan achtervolgt God hem net zolang. Totdat hij het doet. Ik heb nog nooit gelezen. Dat de middelen het verloor. Ze dachten het wel. Toen ze hem gekruisigd. Begraven hadden een steen voor zijn graf gewempeld. En een graf daar rondom. En een zegel op de steen. Hij die nederligt zal nou niet weer opstaan. Toen dachten het verloren. Het was niet waar. Een engel van de hemel daalde van de hemel af. En wentelde de steen. En we je bovenop zitten, Die waren niet bang voor die mensen. En de wachters werden als dood, Heer Jezus weet het altijd. Hij is de verwinnaar in de strijd om zijn volk te zegen en als Jonah denkt nou win ik het, komt een grote storm op zee totdat ik het verlies. Ik denk dat het in Jona's binnenste ook wel eens gestormd zal hebben. Dus als je denkt in levensgevaar komt, nou ga ik verdrinken en dan moet ik God ontmoeten. Dan denk ik dat het wel gaat stormen van binnen. Dan heb je mensen die denken dat Gods volk en knecht niet een dag verdrinken kan. Maar die weten er niks van. Ook. Al hebben ze wel eens geloof gekregen om te preken. Al hebben ze wel eens geloof gekregen om te zingen. Men hoort er vroeg mijn tent weer op. Hebben ze nog geen geloof om te verdrinken. Denkt het maar niet. Het was allemaal geen geloof dat Jona zo vast sliep. Het was zorgeloosheid. Vijandschap is een aard. Hij wil niet doen waar God wil. En toen zocht hij zijn troost in de slaap. Mens kan zo vijandig tegen God zijn dat hij zegt. Ik zal maar proberen te gaan slapen dan ben ik kwijt. Dat kan ook in de kerk hoor. Ja, ze zei dat duurt toch zo lang die preek. ik ga maar een beetje slapen dan is zo op. Dat is ook niet omdat je zo heilbegerig bent. Vast niet. Dat is ook niet omdat je oren zo los zit om te horen naar de boodschap des heren. Nee, dat komt uit en dan is de tijd gauw Zo is een mens. Grote stormen komen er ook in het hart van Gods volk en knecht soms. Als ze niet precies doen zoals God het wil hebben, dan ontstaat er de storm in het hart. En het kan ook zijn om ze op de proef te stellen, kan ook. Here Jezus was met zijn discipline in het schip. Matthäus 8, je kunt lezen. Al zodat het schip van de golven bedekt werd en hij sliep. Hij ging ze op de proef staan. En wat riep ze? zich? Behoed ons, wij vergaan. En bij Jonah was het nog erger. Storm op zee maakt hem nog geen eens wakker. Hij sliep nog te midden van de storm. Zo erg was hij. Hij was bezig, net als dat veel mensen doen, met zijn eigen gerust te stellen. In slaap. Terwijl de dichter zegt, in God is mijn ziel gerust gestaan. Duizenden mensen die stellen zichzelf gerust. Zou wel zo erg niet zijn. Als ik God moet ontmoeten. Maar ze hebben er geen in dat je van de dood. Zonder dat je God moet ontmoeten. Sterven als God ontmoeten. En Jonas liep. Ja, maar die man had genade. Daarom kon hij nog niet verdrinken. Dat is weer meerdere genade van nodig. Had. Genade om te preken is nog geen matlas genade. En ook niet om te verdrinken. Jona sliep in de storm. Hij was precies als de dwaze maagden en de wijze gelijk. De wijze maagden die sliepen ook. En te middernacht geschiedde een geroep, daar komt de bruidegom. Jona moest ook hard gemaakt worden. Want hij sliep. Hoort maar wat de opperschipper zegt. Wat is u, gij hardslapende. Ze kon nog horen ook dat hij sliep. Je hebt mensen die kunnen zo slapen dat je ze soms van een end hoort. Dan maken ze bepaalde geluiden dat je niet hoeft te vragen wat ze doen. In de kerk zo, dan moet je een duw geven. Anders helpt het niks. En dan duurt ze een paar minuten en dan dombelen ze zo in. Nou kan het van vermoeidheid zijn. Zware dag of nacht gehad hebt. Kan ook zijn dat je het veel beter weet als de prediker. Dan kun je ook wel slapen, dat weet ik al. Maar het kan ook zijn dat je niet goed bent. En dan wou je soms ook eens slapen. Zo krachteloos bent. Maar dat was bij Jona niet. Het was geen krankheid. Hij zocht zijn heil in de vlucht en in slag. Hij denkt, dan kan ik dat nare wat me hier gedurende nog waarschuwt, dan kan ik het vergeten onder druk. Probeer het maar, maar het lukt je niet hoor. Als de Heer een opdracht geeft, dan houdt u net zo lang aan dat Jonah gaat. En dan weet u wegen en middelen te vinden, dat Jonah het nog graag doet ook. En we lezen er dan ook van. Maar de Heer de wierp een grote wind op de zee. en er werd grote storm in de zee. zodat het schip dacht te breken. Nou zou Jonah toch wel wakker worden. Nog niet. Kun je zien dat het waar is? Hij was met een diepe slaap En als je nou tegenwoordig ziet hoeveel mensen. Nou heb ik het nog niet over uitwendig dat ze met een diepe slaap bevangen zijn te midden van de oordelen. Dan praat men over de oordelen en men schrijft over de oordelen en men is met een diepe slaap bevangen als je nog niet recht ziet, en waar kun je dat dan weten? Als je ze recht ziet, dat is op je afkomen en dat je er ook bij bent, dan heb je God nodig. Zolang een mens God niet nodig heeft, dan is het nog niet waar van binnen. Dan mag die waar zijn. In het mond dat beleid is. Maar de schrift maakt onderscheid. Tussen met de mond te beleiden en met het hart te geloven. Kijk en als het hart het gelooft. daar roept hij tot God. In de niet. Jonas sliep. Wat kan een mens met genade ook nog in slaap vallen. Om welke redenen dan. En zouden zeggen, is dat nou mens met weggenomen? Hij sliep een hele morgen. Toch kan het doen. Dat is niet tot zijn verontschuldiging. Dat moest hem zijn tot grote schaamte. En ook, een natuurlijk, mens, al is het allemaal begrijpelijk, als je zit slapen in de kerk, dat is menselijk. Maar goddelijk is het niet. Komt ook niet voort uit de honger en dorst naar de Heer Jezus. Maar komt voort uit belangeloosheid. En ik kweek best, dan heeft de het natuurlijk gedaan. Want de mens die wordt nooit geen schuldenaar als God het hem niet maakt. Maar als je een hongerige ziel had, dan denk ik dat alle bitterheid zoet was. Zet Samen. En als je geen honger heeft, is alle zoetheid bitter. Maar je hoort er niks van. Jona wil de opdracht niet uitvoeren. En God wil hebben dat hij het wel doet. Ja maar zeg de meeste mensen. Ik hoef gelukkig niet te preken. O, dus dan kun je slapen dan. En als de Heer midden in de nacht je leven afsnijdt en je oproept. Wat dan? Zou dan graag slapende de dood ingaan? gaan? Ja maar dat ik niet weten geboren bent helpt dat toch niet. En de Heer helpt ook. Wat een mens ook redeneert, mensen, dat helpt allemaal niks. Komt dat hij niet gelooft dat hij voor de rechterstoel moet komen. Daar zit het in. Had Jonah gedacht dat, nou lig ik hier in het schip en ik moet voor de rechterstoel komen. Als ik sterk, dan was hij vast niet naar Tharsis gevaar, maar wel aan Ineve. En je hoort ze tegenwoordig de mond vol hebben over de verantwoordelijkheid van de mens. Maar als je verantwoordelijkheid voor God in je hart hebt. Maar dan ga je niet naar Tarsus vluchten. Dan ga je naar Nineveh. Hè? Dat was opdracht. En zij wel veel in de Bijbel onderzoeken. Zeggen heer ik durf geen stap te doen. En ik durf ook niet te weigeren. Als ik zie dat het zo moet. Dat is de ware vrees. De heren wierp een storm op de zee. En dan lees ik. Toen vreesden de zeelieden en riepen een Igelijk tot zijn god. Onze derde hoofdgedachte, de vrezen der zeelieden. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk hoogstwaarschijnlijkheiden geweest zijn. Ze hadden vrezen in de haak. Slaafs, hè? Want de staat een Igelijk riep tot zijn god. Ze hielden er dus verschillende goden op na. En er is er eigenlijk maar één, maar die kenden ze niet daarom moet je maar eens kijken mens is in zijn val zijn soort van godsdienst niet kwijt gedaan want overal op de wereld van je godsdienst heidense godsdienst, Mohammedaanse, Roomse, protestantse, overal veel godsdienst elk mens doet nog wel een beetje aan de godsdienst zij in het openbaar vindt verborgen maar dat is de ware vrezen de ware godsvrezen dan zoek je God in het verborgen wint ook een Die komt uit de liefde gods voor. Toen vreesden de zeelieten. En toen gingen ze. Roepen en iederlijk tot zijn God. En weet je wat ze gelijk deden? Niet kijken wat God nou ging doen. Want ze riepen niet tot zijn God, niet tot de ware God. En ze wierpen, zo staat er... Ze wierpen de vaart die in het schip waren in de zee om het van hetzelfde te verlichten. Dus wat deden ze? Wij roepen, maar nog harder werken. dat precies een mens. Die roept met zijn mond aan die werk zo hard om boven water te blijven. En dan zegt hij: Ik moet toch de middelen waarnemen? Inderdaad, maar het eerste middel is om tot God te roepen, en dan pas te werk. Maar ze riepen tot zijn God en hiegelen. En toen begon ze hard te werken. Om een scheepje boven water te houden. Ze hadden Jonah er nog niet voor over. Want ze wisten niet wat de oorzaak was. En als een mens overtuigd wordt. Van zijn zonde. En het gaat niet diep genoeg. Gaat hij dag en nacht werken. Waarom? Om God te bevredigen. Die gaat naar de kerk. Zit goed te luisteren, geef dan de armen, en je wilt alles doen als je me niet verdrinkt. Werk je doet. Om, laat ik het eens dus zeggen, om boven water te blijven, nee, om uit de hel te blijven. Want in vrede dat drinken. Daar werkt dus hard. Je hoeft niet te zeggen tegen de mens die in nood komt van het water, dan moet je roepen hoef je niet te zeggen als je in de nood komt roep zelf. en dan kun je wel redeneren ja maar ik zie geen mens Daar vraag je ook niet naar als je in de gracht valt en je denkt in levensgevaar te zijn dan roep je zo al is er geen mens te zien dus waar moet het altijd gebracht worden dan brengt God de mens in de nood anders komt hij de nood. dat neemt zijn roeping niet weg zijn plicht niet weg maar ik laat het maar zien, dat het buiten de ware nood nog niet om God te doen is. Ze riepen wel dat scheepsvolk, die zeelieden straat, maar ze werkten nog harder. En hoe ging het, al het werk hielp niks. Werkende kom je er nooit uit, als je in nood komt. Want dat is een nood, die kun je zelf niet oplossen. Een schram aan je vinger hebt, doe er pleister op kinderen. Ga je naar moeder, zij doet er maar een pleister over. Maar. Als je been kapot is. En je valt daar op de vloer neer. En je kan niet meer loven. Ja dan moet je toch naar de dokter of naar het ziekenhuis. Hè. Kun je eigenlijk niet meer helpen. Probeer toch weer op de been te komen. Dan ligt het een aardige zaak. Mensen blijven niet graag liggen. Komt er ook niet van in de nood. Alleen. Als de Heer hem laat zien dat hij God kwijt is, dan komt zijn ziel in de nood. Of bij voortgang dat hij ziet dat hij God tegen heeft in die weg, dat hij op de verkeerde weg zit. Dan zegt hij in een geloof, ja, God tegen, hij ik niks meer mee. En eigenaardig, daar gaat hij pas door God roepen. Eerder niet hoor. Het scheelt niet zoveel in de woord, hè. Wat Paulus zegt, zo God voor ons is, wat zal dan tegen ons zijn? Nou zal ik het eens omkeren. Zo God tegen ons is, wat hebben we dan nog voor? Al ga je voor de wind en hij goed op de wind, hij heeft toch niks voor. Hij dan tegen. Daar gaat het nou net om, Daarachter achter te komen. Die zeelieden die vrezen, ha! Een ijgelijk riep tot zijn God en wierpen de vaten in het schip, waren in de zee, om van dezelfde te verlichten. En Jona, die sliep rustig door, was met een diepe slaap bevangen. En lag aan een van de zijden van het schip te slapen. Je zou denken, Jona zal nou wel hard halen van boven water. Maar als je slaapt, dan help je nog niet, hè. En de opperschipper die naderde. Om Jonas wakker te maken. Wat we lezen ervan. Even zes. En de opperschipper naderde tot hem en zeiden tot hem. Wat is u? Gij hard slapende dus stad op. Roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Dus het kwam er wel op aan. En toch sliep Jona. Zij dan ook een slapende preek als de woorden onder de prediker in slaap vallen is erg, maar als de prediker in slaap valt, dat is nog erger ik denk als ik een kwartier in slaap viel op de prediker dat dan alles liep, of misschien dat ze wakker worden dat ze schrikken moet je maar eens overdenken he? ik zie sommigen dat ze week en week gerust in slaap en ik ben soms ook doodmoe. Denk wel, als ik nou zo'n kwartier sliep, was misschien allemaal nou wakker. Eh, Dan nou zou ze dat is toch ongehoord, nou is hij zelf in gevallen. Dat zou toch niks te zijn? Jonas sliep ook en hij moest nog opgewekt worden, te midden van de storm. Kun je zien dat hij in de stand van zijn leven, tamelijk zorgeloos leefde. Dat was niet van de genade hoor. Dat was precies van Jona. De opdracht was van God. En dat Jona wegliep en sliep. Dat is van Jona. En dat was hij een mens met genade. God achtervolgt hem. En een egelijk die God lief heeft. Die kastijt hij. En die zet je op de proef. En die brengt je net zolang dat hij op de plek komt. En als er geen genade is. God heeft hem niet lief. Dan ga je door. En dan denkt de mens. Ga goed want ik mag doorgaan. Hij kan niet meer. Maar ik nog wel. Dat dacht ook Met zijn ruiter. Hij ging de jezeliten na. In de zee. Waar de jezeliten op liepen. daar kon hij ook wel. Met zijn eigen wagens. En God zag neder. En stiet de raderen van hun wagen weg. En ze verdronken jammer. Dat had God tegen. Jona had de Heer tegen in zover dat hij zijn opdracht niet uitvoerde. Maar wat zijn staat betreft had Jona het nog niet tegen. Maar dan kon hij ook niet mee boven water blijven. God gaf hem nog een middel om op te werken. De schippen naderen zei, wat is uw hart slapen, sta op en roep ook tot uw God. Wat zal die Jona later beschaamd geweest zijn? Dat de heidenen wakker moesten maken. En hij had hem te kennen gegeven dat hij een prediker was van de God van Edra. Toen vrezen ze nog meer. Kun je zien, prediker die een slaaf valt. Dan ben je ver in de stam van je leven weg. Een dag staat er hier bij het begin. En het woord is eerder geschied tot jou. Dat is nou het verstand niet te begrijpen. Dat kan zo ver weg zijn in de ziel van Gods knechten en volk. Dat ze nog verkeerd willen gaan of nog. Daaruit kun je dus zien dat genade in je ziel. En een opdracht van God gekregen. Dat het geen waarborg is dat niet in slaap valt In de storm. En anderzijds dat God eraan te pas moet komen. Om je wakker te maken en op de plaats te krijgen. Dat verontschuldigt, verontschuldigt Jonah niet. Maar het laat maar zien wat het vlees doet. En wat God daar tegenover moet doen. Anders komt er niks van terecht. Jonas opdracht zou toch uitgevoerd moeten worden. De slapende prediker die werd toch opgewekt. En hij heeft hem ook uitgevoerd. En dan had hij nog zijn eigen hart. Zat hij nog te kijken of hij niet, niet vergeten. Wat zit er toch in het hart van de mens. Wat er niet in zitten moet? Kun je maar zien. De prediker valt in slaap. Misschien zouden de jongens het wel eens mooi vinden. Als de prediker hier ook eens in slaap viel. Dan zou ze zeggen. Nou, nou kunnen we ook eens een keer. Nou als hij zelf in slaap gevallen. Dan mag hij niks meer zeggen. Gelukkig dat God me nog bewaakt ervoor. Ze zouden misschien nog schik hebben de kinderen. Dan waren we ook slaap. Dat heeft ook gedaan. Dan mag hij het niet meer zeggen. Maar als je op de pleegstel staat. Dan kun je wel dodig zijn. En je kunt wel geen licht hebben. In slaapval, daar gaat het dan gaat er nog niet zo gauw. Weet je waarom? Dan komen de stormen niet. daar hebben jullie misschien last, Want je denkt die dominees geroepen. En God heeft hem genade heeft, dan zal we gaan. En dan kun je rustig slapen. Maar daar kan ik niet mee preken hoor. Ook niet als had al het volk van God te bidden En al de mensen, dan kan ik het nog niet. Want je kunt nooit leren. Het geldt precies met de prediking als met het geloof. Dat is niet uit u, dat is Gods schaam. Anders kun je je mond wel vol hebben. Met tanden. Met dat je hart Dan kan het er niet uit. Daarom kun je maar zien. Dat God er iedere keer aan te paal moet komen. Dat niet om zorgeloos te leven. Maar om ons eigen werken afgesneden te worden. Want Jona en de scheepslieden, Althans de die hebben gewerkt. Om Jonah boven water te gooien. En God werkt om overboord te krijgen. Maar hij moest wakker worden. En hij moest naar Nineveh toe. We hebben zo het een en ander ervan mede gedeeld. En dan kun je zien dat niet Jonah zijn eigen baas was. Maar dat zijn werkgever voor hem zorgde. Daarom zingen we nu eerst Psalm 2, het zesde vers. Psalm 2, het 6. Preest Heer en macht en dient z'n majesteit. Juicht bevend op het gezicht van z'n vermogen en kust een zoon van ouds u toegezijd. In u z'n toren verdeligd voor alle ogen. U op uw weg tot stof toe wederkeren. Wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag, u onverhoeds, zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gezag. Psalm 2, het zesde vers. je genade krijgt om overboord te kunnen. Zo ging het met Jonah. En toen ze hem overboord gooiden... ...toen staat er... ...toen stond de zee stil van haar de verbolgenheid. Dus het kwam duidelijk uit dat hij de oorzaak was. Dat bracht God nog openbaar op. En een mens kan het lang camoufleer... ...recht en bedekken vroeger of later gaat toch God openbaar waar de oorzaak zit al kan een mens die niet vinden maar de Heer weet er precies te zitten hij bracht Jona wel openbaar en Jona werd het ook openbaar dat hij de oorzaak was van de storm toen gooiden ze hem er nog niet dadelijk over toen hebben ze nog hard gewerkt ja ja maar de Heer hadden ze een knecht veroverd. Die liet hem overboord gooien. En tegenwoordig zeggen ze: dat is toch gelukkig dat hij eens een keertje overboord gegooid wordt. Maar als je zelf overboord moet, dan zie je dat niet hoor, dat geluk. Denk nog wel aan wij dat meneer Van Noord, is: dus de mensen die springen overboord, want ze zien nou van tevoren de vis liggen, ze springen er met in. En nee, nog geen al voet. En ze gingen bij Jona niet. Hè. Van Jona staat. Ik was uitgestoten van voor uw ogen. Ik lag er bij God uit en bij de mensen. Daar. En het wier was om mijn hoofd gebonden. Uitwendig kon hij ook niet meer kijken. En toen zat hij in de vis. En toen ging hij te God roepen. En daar kwam het geloof in de oefening. gewand van de vis bad ik. Dan nog hoort het gij mijn stem. Toen kwam het geloven in de oefening. Toen kwam hij nergens mee. heen. Dat is nou het enge pad naar de hemel. Van God afluchten. Dat is de brede weg. En God nodig hebben. Dat is de enge weg. Dat is de smalle weg. God nodig hebben. Dat wil zeggen. Door God in de nood gebracht te worden. anders zijn we niet nodig. Dan vertel je wat met je mond hebben. Nodig dat is nog niet waar. Als het waar wordt, dan ga je iets beleven van de berijm van Psalm 130 voorzien. Uit diepten van de landen. Riep ik tot u, die heilkend zijn, nou heren, als houdt me Dan kan je er niet meer uitkomen? daar Dan moest het bij Jonah nog komen. Dan zal ik het nu niet verder over hebben. Kennen we dus ook wat van mensen? Van dat vlucht van God af, daar heeft je helemaal geen zin, hè? Of denk je dat je nog op de neer naam loopt? En dat je zegt, ik begrijp het niet, dat God me niet verhoort, want ik heb hem toch al zo dikwijls aangelopen. Ik vraag wel, maar je hoort me niet. Je wilt me zeker niet hebben. Dat denkt de mens, dan is je veel gewilliger als de Heer. En als God nou zijn gewilligheid is doen, dan zie je eigenlijk een grote vijand jij je op had, maar God nog niet. Moet je het dan niet vragen? Jawel. Maar om recht te vragen, En licht nodig. Net zo lang vragen, tot God je vast laat lopen. En dan, als God er licht over heeft, dan zie je het pas. En dan zeg je, oh, dan heb ik iedere keer aan het verkeerd eind gezeten. Dan zie je dat je met je gebed er ook nog buiten valt. Dat kennen wij er eens van mens. God zendt soms stormen over zijn volk, hoor. Van verschillende aarden, Als ze buiten de weg zijn, dan begint het in de ziel te stormen. Al zijn ze een kind van God, of een knecht van God, of een ambtsdrager, of werkelijk geroepen, maar als ze buiten de ware weg zijn, dan begint het te stormen. Net zolang de God ze weer op de rechte weg laat wandelen. Dan gaat de storm bedaren, maar dan moet je overboord, hè. En dat kost een hele mens, in elke oefening. En de mensen dragen aan de heer of zo verboord gegooid mochten worden, ze kan ik geen genade krijgen, zeggen ze dan. Jawel, maar dan zitten ze nog rustig in het scheepje. Maar als ze je oppakken en zo in het water plonzen. Kinderen, dat is om van te rillen. je opgepakt wordt en zo in het water gegooid, en je kan niet zien dat je gered wordt. Dan zou je zeggen, maar dat wil ik niet. En zo stinkt genapelijk precies hetzelfde. Dat je een verloren mens moet worden, maar dat wil je niet hoor. Zoek je behoud in de verkeerde weg. Waar moet je dan wel zoeken? He? En bij de Heer zelf. En het is toch zwaar, God is best en de mens houdt hem op het lijst. Die vraagt alleen maar en die roept alleen maar tot God als hij werkelijk geen uitvluchten meer heeft. En anders probeert hij met scheepsgereedschap eruit te gooien of met hartroeien, nog boven water te blijven. Of de Heer moet de wind bedalen dat hij boven water blijft. God nodig hebben, dat is er alleen maar bij als je vastloopt. Dan heb je geen andere keuze meer. Kennen we er ook wat van mensen van dat vastlopen tussen God en onze ziel? Want loopt bij Gods volk niet één keertje vast hoor. De mensen denken als je één keertje vastgelopen bent. Dan ben je je leven lang loslopen. Maar het is niet waar hoor. Je hebt wel eens gezien. Van beesten ook die aan de lijfband moeten lopen. Hè, anders lopen ze weg. Zo doet de Heer met zijn volk precies heen. Die houdt ze aan de lijfband. Peter zegt er. van dat was een ondervinding. Die gij in de kracht van God bewaard blijft. Door het geloof tot de zaligheid. Hij meende vroeger dat hij in zijn genade kon bewaard blijven. En oud geworden zijnde zag. Dat God een bewaring van alleen. Dat al alle ontvangende genade geen bewaarmiddel was. Ook niet om hem te verlogen. Dat Zou hij nooit doen zei hij. Maar toen hij oud geworden was draagt O jongeren en ouderen. Dat God er ons ook eens achter brengt. Dat het zonder de middelen nooit zal gaan. Ook niet te meten om te zeggen. Zoveel moet je ervan kennen. Heb je hebt jou. Onder Gods volk ook wel. Als je daar niet gekomen bent, dan moet je nog een keer overboord zijn. Maar ik geloof dat je leven lang overboord moet hoor. In de staat kan je maar één keer overboord. Dat is een afgesneden zaken. Maar in de stand van het leven moet Gods volk in elke oefening overboord. Dan hebben ze God niet nodig. Dan zitten ze vast op de genade. Ik zeg dat niet om te kritiseren. Ze mochten dus erging krijgen. Wat zijn er velen die bovenop hun staat reizen. Bovenop de ontvangende genade. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Maar dit verkeerd. Al zijn ze tot God bekeerd. Petrus was ook tot God bekeerd. Hoor. Toen hij dit keer Jezus verloochende. En de heer Jezus zegt. Als je eens bekeerd zult zijn versterkt dat je broeder. Dus je moest van zijn verlogening ook weer bekeerd worden. Wederkeer omdat u weggelopen was ganse leven der genade is van de zijde van Gods volk proberen weg te lopen en van de zijde Gods iedere keer terug te keren. God brengt zijn volk terug, weglopen doen we zelf. Zijn we nou eens weglopers geworden? Niet in de mond, maar in de bevinding van ons hart. Dat nou te leren: wegloper en een doorbrenger. Verder kom je niet hoor, en dat God zich nou over zulke ontferkt. Dan zal het wel groot worden. En dat niet buiten de middelen, maar in hem. Daar heeft de van de getuigd. Deze is mijn geliefde zoon. De welke ik me welbehagen heb. Dus God heeft nergens een welbehagen in. Als in hetgeen wat in de geloofsgemeenschap van Christus geschied. En die weldaden zijn geen grondslag. Als het goed gaat, dan zijn het de vruchten van de bediening van Christus. Er is nog geen grondslag om aangenomen te worden. Wat kennen we dus van, van die stormen die in je ziel ontsteen, opstaan, En God ze toelagen. Oh die kunnen langdurig zijn hoor bij Gods God. Langdurig en menigvuldige beproeving. Dat ze niets meer zien. Ik denk dat het schip nog wat breekt. Dat het nooit aan de goede kust zal aanlanden. Nooit in de behouden haven komt. Dat is Gods volk niet vreemd. En wat baart dat? We zien het bij Jona toen die overboord lag in het ingewand van de vis. Toen bad Jona tot God. Toen was je waar. En mijn gebed kwam tot God in de hemel. Niet tot het, aan het ingewand van de vis, maar het ging tot God in de hemel. Toen zat hij in de nood. En dan lees ik daarna: de Heeren beschikte wederom over de vis en die spuwde Jona uit op het droge. En toen moest Jona toch zijn opdracht vervullen. Zie je wel dat God het niet opgeeft. Dat is geen doelmeester. Een mens is een doelmeester. Maar God is geen doelmeester. Die, be die bereikt zijn doel altijd. Als ze de heer Jezus kruisigen. Dan denken de vijanden. Pilatus en Gerodes waren vrienden geworden. Om de heer Jezus aan het kruis te hangen. En de joden aan de schik van. En God het net zijn doel bereikt. Dan werd de verzoening voor Gods kerk gebracht. Dezen door de bepaalde raad en voorkennis gods overgegeven zijnde, hebt gij door de handen onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, zegt de apostel. En die bekommert je dan. kijk erachter. Voor die man wil je mijn leven houden. O, het is geen kleine genade. Hè? Als je geloven mag dat de heer Jezus zich voor je eigen ziel in de dood overgaat. In een de doodskruisje die van God vervloekt was. Dat is geen kleine genade. Nog groter wordt de genade. Je ziet dat die middelaar verhoogd is aan de rechterhand van zijn vaders. En dat hij vandaar leeft om zijn kerk te regeren en te besturen. In de staat zijn er verhogingen hem te mogen kennen. Dan kom je nog meer in je gemeente voor God terecht. Hoe meer je van de middelen kent, hoe armer dat je wordt. Niet in je mond, maar in je hart. Waar staat dat dan? Psalm 10 vers 14. Op u verlaat zich de arme. En die armoede die werkt God. Een mens werkt zijn eigen, als hij bewust is niet in de armoede, die werkt eruit als hij in de armoede zit. Maar hij wordt er soms ingebracht zonder het weet. Uitwennen en ook geest. Maar Gods volk vraagt toch wel eens of de heren ze in de nood en in de armoede wil brengen. Jawel, maar dan bedoelen ze wat erachter ligt. Hebben ze soms geen erg in. Maar dan gaat het nog om de welwaar. Jona riep ook wel. Wij moesten eerst totaal vastzitten, toen Toen jullie pas waren. En toen verloste God. De here nu sprak tot de vis en spuwde Jona uit op droog. Ik was vast geen heilig mens. Hij kwam er nog vuiler uit als dat erin gegaan. Hij een vis gezeten. En dan zou er wel niet zo netjes uitzien. Kun je zien hoe God met zijn volk doet. Als het niet goed gaat. O, daarom. Dat de Heer ons bewaren mocht, Jongeren en ouderen. Van de levende God af te wijken. En dat zou niet gaan. De zuivere beleid is van God. Zo wordt dus geen bewaarmiddel hoor. En het ontvangen genadewerk is ook geen bewaarmiddel. En een gerende ziel is ook geen bewaarmiddel. Maar hoe moet ze dan wel bewaard worden? Die gij, zegt Peter, is in de kracht van God bewaard blijft door het geloof tot de zaligheid. God zelf bewaart ze van. En anders komen ze nog op met al ontvangen genade. Dat kan toch niet zeggen omdat God ze bewaart, anders kwamen ze op. God is de bewaarder Israël die niet sluimert nog slaapt. Toen Jona sliep, toen waakte God over hem dat hij niet omkwam. Want de Heer beschikte een vis toen ze hem overboord gooiden. En de Heer nu sprak tot de vis en toen gaf de vis Jona weer vrij. Zie wat dat God iedere keer werken moet. En dat is nou net waar we niks van hebben moeten. Jona Antwerp zei dat dat gaat nog wat. De scheepslieden laten werken om je behouden te krijgen. dat gaat ook nog wel, Ze zijn nog gewillig maar dat God werken moet. Om ons op de ware weg te brengen. En op de ware weg te houden. Daar moeten mensen niks van hebben. Dat zegt hij met zijn beleid, dus wel, Maar dan moet je eruit gezet worden. En dat wil hij niet. O God ontdekte er ons aan. Opdat we nog een arm verloren mens worden in onszelf. Anders hebben we geen genade nodig. Genade dat is gratie. En wie vraagt er om gratie? Eén die ter dood verhoorde... Die zijn dood en doem van de zijn, zijn hart heeft en niet overkreeg te nemen door Gods genade, die vraagt een gratie. Ik lees van Olde de in de vaderlandse geschiedenis. Dat Maurits zei, spreekt hij van geen pardon, vraagt hij om geen gratie dat deed het niet. Hij liet zijn eigen nog liever om doden, maar die had een goed vaderlander zitten. Ik ben een goed patriot een vaderlander en die sterven. Dus die ging liever zonder gratie de dood in. Keiharder en mijn stram. En de mens gaat nog liever de dood in. Als God om genade wil. Kun je maar zien. Dan roept hij wel om uit de moeilijkheden uit. Maar hij wilde zonder God uit. En dan kom je nooit aan de rechterkant. Je zult het wel eens ervaren hebben. Jongeren en ouderen. Als je in de sloot viel. En je was net aan de verkeerde kant eruit. Dan was je er wel uit. Maar om weer op de rechte weg te komen. Moest je nog een keertje erdoor zien. Dat is dubbel waarheid. Zonder doneren kom je er nooit recht uit. Dat is nou net het puntje waar men het niet hebben wil. Scheepslieden die werkten hard. En Jona's sliep hard. Daarom moest God eraan te pas komen. Anders was Jonah omgekomen. En toch waakte God over zijn knecht. Wat zal die Jonah stom verwonderd gestaan hebben later. En toch bleef dat in zijn hart zitten. Dat opdracht naar Nineveh. Hij deed het wel hij zat nog te kijken of Nineveh niet omkwam. Het is toch een mens, ook na ontvangende genade. Of de stad niet vergaan zou. Wat duizenden mensen erin vonden. En zou ze eraan gewaagd hebben? Maar weet je wie Jonah er niet aan waagde? Zijn eigen. God waagde niet eraan. En die grote stad Nineveh die waagde er ook aan. Als Jonah maar niet in de schande kwam. Daarom kwam hij in de diepte. Wat is een mens? Die komt uit zijn eigen liefde af. Totdat God hem vernedert. De liefde Gods werkzaam doet worden. Of uitstort in zijn hart. En werkzaam doet worden. En hem vernedert. Dan vraagt hij naar zijn schepper. En vermeerder hij anders niet. Dan bidt hij zijn rechter om genade. Dat de Heer het ons leren mocht. En zult je me wel gelijk geven. De, de Jona. Die ben ik nou. Die altijd wegloopt. Zijn eigen weg zoekt te gaan. Ondanks... Zijn roeping en bekering. Ondanks zijn opdracht probeert nog zijn eigen weg te gaan. Tot een einde toe moest hij geleid worden. Azaf had het recht bekeken. Gij zult mij leiden naar uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Zo is het ook met Jonah gegaan. Amen. Dierbare en volmaakte God. Het is u volmaakt bekend welke dwaasheid in ons hart woont. Uit kracht van onze val in Adam. En dat een mens God eraan waagt. En andere mensen eraan waagt. Maar zijn vlees niet. Zijn kostelijke ziel er ook nog aan waagt. Gelukkig. bevoorrecht is een mens. Die God er niet aan waagt. Oh dat God weer opneemt. Iedere keer het opneemt. Dat is nou. Hetgeen wat het volk van God verwondert. Als de Heer het opneemt. Voor de mens die zijn verderf zocht. Amen. Ah. Onze slotsen zei Psalm 27 het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt. De heilige Geest.